Op de A15 richting Nijmegen is bij Klopendijl één ook dicht door nog een kantende vrachtwagen. Daardoor zijn op de A2 utrecht Bos bij Klopendijl de verbindingswegen naar de A15 richting Nijmegen helemaal dicht. Tot zover de verkeersin. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven, lekker!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 uh, liedjes zingen, vind ik hoor. Uh, uh, uh, wat denkt u nou bijvoorbeeld van zo'n liedje als... Dat gaat naar den bos toe. <lacht> ik kan me niks schelen, ik wil het wel zingen, maar... Het, ik vind het een stomme tekst. Wat, wat, wat is nou dat gaat naar den bos toe? <lacht> wat, wat is dat? Wat is dat? Ik, ik vraag me dan toch af, wat gaat er dan naar den bos toe?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 Zo krenterig ook meteen. Er moet wat betaald worden en er is meteen paniek. Wie zal dat betalen? Dus nooit is nooit eens een vent die zegt... Oh, hey, ik betaal het hele zout. Het, het zijn stomme liedjes die... Ik kan me daarover opwinden. En van je hela hola... Hou er de moed maar in...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 Heeft u een alternatief misschien? Bim Bam bijeren, de korstelus geen eieren. Kan mij dat scheel? Neemt u maar pindakaas? Stomme gedoe. Het regent, het zegent, de pannen worden nat. Daar zijn ze toch voor? Ja, sorry dat ik me zo stoop op te winden, maar ik kan er niet tegen. En wa waarom zingen we alles vijf keer? Langs al die leven, langs al die leven, lang zal die lijven, lang zal die lijven, lang. Het is lang zal, eruit. Ben je niet doof?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 Summer. En dat was. Uh, The State of Independence. En dat. Na nou, die fantastische. Hilarische conferentie van Tone Hermans. We lagen allebei echt dubbel in hier. het lachen. <lacht> <lacht> <Dat is> er <echt, lacht> zit nog te lachen daar. Ja. de andere kant. Het is echt. Ja, het is misschien al wel. Die, die hele act is misschien al wel 40 jaar oud, weet ik veel. Maar. Zoals die man kon... Nou ja, conferences kon bouwen. Dat kan tegenwoordig helemaal niemand meer hoor. Zonder gewoon één moment grof te worden. En dan toch... We lagen echt allebei dubbel van het lachen hier in de studio. Geweldig het gezeik over die volksliedjes. En hij heeft zo gelijk. Hij heeft zo gelijk. Het is allemaal, het is allemaal onzin natuurlijk. Maar goed. Um, het was leuk. goede, goede keus, Dol. Heb je goed gedaan. Dank, dankjewel. dankjewel. Ja, leuk, hè? Ja. Het is kwart over uh, één alweer. En uh, ik zei het al, uh, we hebben de, het nieuwe item van de woensdag is natuurlijk de confrontatie. De hoekse en kabeljauwse twisten. Oftewel, uh, de Beatles tegenover de Stones. Naar de commissar, let op! Als alles goed gaat, tenminste. The The The Rolling Stones. The Beatles. Beatles. Tuurlijk gaat het goed. De Rolling Stones. De Beatles. The Beatles. De confrontatie Oh, weer weer leuk zo'n confrontatie, hè? Nee. Beatles tegenover de Stones twee nummers uit. Ongeveer dezelfde periode. 1969, 70, zo weet je. Uh, de woorden van uh, het album Abbey Road hoort u natuurlijk... Uh, Here Comes the Sun. En uh, van het album Let It Bleed van de Stones hoort u... Uh, you can't always get what you want... En zo gaan we maar lekker door. En het is alweer bijna tijd voor het Regio Nieuws. We doen nog één plaatje. En uh, dan komt u, hoort u weer het lieflijke stemgeluid van onze Dolly. En uh, door wat we nu gaan draaien is van Melanie. Yankee Man. I've lived with a decent folk in the hills of old Vermont.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 each morning and went to work and it kept me Afka was dat. Een prachtig liedje dat heet Yankee Man. Het blijft toch wel een hele aparte zang, is dit. En, uh, we, we gaan eventjes... Uh, ja, nou, iets, uh, ja het is nog iets voor half twee. Half maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon naar het regionieuws van half twee. Ja, dat doen we gewoon. Kan ons het schelen. We zijn er nou toch. We gaan het net zo goed doen. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, daar volgt hier een uh, update van het regionale nieuws van 31 mei 2017. Een fietser is uh, afgelopen vrijdag, waarom ga ik dat nou lezen, is vrijdag al gebeurd. Nou ja goed, ik ben nou al aan het lezen. <laughs> In Haarlem aangereden en hard ten val gekomen. De bestuurder van de auto is doorgereden en de politie wil graag getuigen spreken. Oh, daarom doe ik het. De politie wil graag getuigen spreken om de automobilisten achterhalen. te Om tien over acht reed het slachtoffer van het station in de richting van de Nijverheidsweg... toen hij ter hoogte van de Conradweg van zijn fiets werd gereden door een automobilist. De fietser sloeg over de kop en kwam lelijk ten val... De bestuurder van de auto reed door in de richting van de Oudeweg. Een andere automobilist is gestopt om het slachtoffer op de been te helpen. En de politie wil nu graag het volgende aan u vragen. Ten eerste willen zij die andere automobilist graag spreken... die het slachtoffer geholpen heeft. Maar bent u getuige van deze aanrijding geweest... neemt u dan alstublieft contact op met de politie op telefoonnummer 0900 8844. Ruud, Ruud, het mag best wel ietsje harder, hoor, de muziek. Ben ik aan het zeiken vandaag? Jezus. Dan is hij weer te hard. Dan is hij, weer zacht. hij is nou wel erg zacht, hoor. Dan ben ik wel weer heel erg overheersend. Ja, ja, ja zo is hij. Zo. Nee, ietsje net. Ja, Nee, zo. Hè? Mensen, mensen zeppen weg, hoor. Ietsje harder. Ja, dat, dat is een mooie uh, volume. Dankjewel. Dankjewel. Oh, nou. Goed, uh, we hadden het net al gehad over het lachgas. We gaan het er gewoon nog een keertje over hebben. De vele schadelijke effecten worden de laatste weken veelvuldig in de media besproken. Helaas is het gebruik als partydruk nog niet verboden. Afgelopen zondag ontving de politie een melding dat een man op het strand van Bloemendaal ballonnen gevuld met lachgas verkocht.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 Nog een onfortuinlijke fietser. Gisterochtend is een 24-jarige man... <coughs> Pardon, vanochtend. Vanochtend is een 24-jarige man uit Noordwijk aangehouden... nadat hij de nacht daarvoor in Aardehout... een 18-jarige fietser uit Overveen had aangereden. De twintiger was daarna doorgereden. De kentekenplaat was echter bij zijn... <coughs> Sorry hoor bij de aanrijding door de klap van zijn auto gevallen... waardoor het adres gemakkelijk kon worden achterhaald. In zijn woning kon de Noordwijker worden opgepakt... en werd hij naar het politiebureau gebracht. Het slachtoffer heeft wat schaafwonden... maar liep gelukkig verder geen letsel op. Zijn fiets raakte behoorlijk beschadigd. Gisteravond is het Holland Casino in Zandvoort... eerder dichtgegaan dan gebruikelijk... Het casino sloot al om 11 uur s'avonds, terwijl het normaal om 3 uur s'nachts dichtgaat. De tafels waren al eerder op de avond gesloten. Het was een verrassingsactie van de vakbonden... die met de directie al ruim zes weken in de klins liggen... over de salarissen, de seniorendagen en de privatisering. Door een andere... Oh, wacht even, zo we eens even... Ja, laten we het over, over het... Uh het circuit hebben eigenlijk. Autosportliefhebbers kunnen met plezier uitkijken... naar twee rijkelijk gevulde racedagen tijdens de pinkste races op circuit Zandvoort. Op 3 en 4 juni staat het Zandvoorts racecircuit... in het teken van een boeiend programma... met internationale raceklassen. Zeven raceseries maken hun opwachting... waardoor het publiek volop kan genieten van spannende toerwagenraces... snelle formulewagens, stoere cupracers en interessante klassiekers. Net als vorig jaar zal er bij de Pinkster races alleen op zaterdag en zondag... dat is dus eerste Pinksterdag, gereest worden. Op tweede Pinksterdag zijn er geen Pinkster races, maar is er vrij rijden. Toegang tot de duinen is gratis...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 Ja, eens even kijken wat Lex van den Horen ons allemaal wil melden. Nou, vandaag uh, hoeven we het niet meer te melden. Hè? Het is meest zonnig, er waait een matige noordwestenwind... en de temperatuur ligt rond de 21 graden. Veel interessanter is om te kijken wat er morgen gaat gebeuren. Nou, voor donderdag is de weersverwachting heel veel zon... een zwakke wind uit veranderlijke richtingen... en een temperatuur die 1 graadje gaat stijgen ten opzichte van vandaag... We gaan namelijk naar de 22 graden. Dan de vooruitzichten. Het blijft vrijwel droog en er komen oplopende temperaturen richting de 25 graden. Maar zaterdag is er toch wel een grote waarschijnlijkheid aan regen of buien... en wat dalende middagtemperaturen die dan richting de 20 graden zullen gaan. De zeewatertemperatuur langs het strand is 16 graden... Nou, tot zover het weerbericht volgens onze eigen weerman Lex van den Hoorn. En wilt u meer van zijn voorspellingen zien, dan kunt u dat vinden op www.meteopagina.nl.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 een programma te maken. alsjeblieft, <lacht> ja, nog even niet ellende. <lacht> het is net even een antwoord. Het is antwoord zitten luisteren. Niet <lacht> <lacht> te filmen, zeg. <lacht> <lacht> Kom, Pidon, Nou, lekker hoor, Het <lacht> lijkt een dik van elkaar. Zo. Goh. Ja, pom, piedom, piedom, Ja, lekker hè. Hallo oh, dik. Ja, nou ja, dat ja, is wel een leuk nummer. Ja, fantastisch. Ja, ik vind het nooit meer doen. Even fijn bezig zijn, ja. Ja. Tjonge. Niet <lacht> te hey, hallo, hè. Hé, hallo, mijn liedje hè. <lacht> Ik ga het gelijk afschaffen. Die de sidekick. No. U steunt mij toch thuis, hè? Als oh. u denkt van nee, dit soort liedjes moeten blijven. Het liedje van de sidekick. Ik vond het een leuk nummer. Belt u dan alstublieft naar de studio. 577 nee, Van Morrison. En steun mij jullie. Stop strange. Oftewel Van Morrison. Ooit begonnen bij Dem natuurlijk. Maar dit is een zijn soloplaten. Domino. Te gek nummer trouwens. Ja, een uh, stuk beter dan... Uh... Pompidompidomp. Ja. Ja. Oké. Okay, uh... Dat was Van Morrison dus morgen, dames en heren. Ja, morgen is natuurlijk een speciale dag. En juni, ik vertel dat nog maar een keer. Uh, morgen hebben we natuurlijk het 50-jarig jubileum van Sergeant Peppers Lonely Hearts Club. En daar gaan we maar liefst vier uur lang aandacht aan besteden. Nou, niet alleen maar dat, maar er komt een heleboel leuke dingen. Dat gaan we allemaal doen morgen. Nou, we beginnen om 12 uur. Uh, Mede-presentator morgen is Bart van der Meer natuurlijk. En uh, Babs Weeris, die is er ook morgen voor het eerst. Ja, maar dat gaat voortaan op woensdag gebeuren. Maar morgen dus even op donderdag ook helemaal gezellig. Uh, en verder gaan we natuurlijk het originele album draaien morgen. En verder hebben we. Um... Uh, ik blijf maar twee uur hoor. Huh? Uh. Wat zegt u? Wat even werkoverleg. Oh. Want, Beb, ik ben er morgen ook. Oh Dat, dat vertel nee, je wel weer uh. aan niemand. Uit angst nee. dat er niemand luistert, natuurlijk. Nee. Ik snap het wel hoor, ik snap het ja. wel. Uh, ja, ik ga, de, iedereen ik, ga de wegdraagt. ik ga de sleutelcode veranderen. Maar mag ik even. <laughs> Goed, wat gaan we dus doen? <laughs> we gaan morgen natuurlijk gaan we lekker Sergeant draaien Het originele album, dat eerst. En verder hebben we allerlei covers van uh, alle stukken van Sgt. Pepper... hebben we covers uh, gevonden... En die gaan we dus ook draaien. En verder hebben we tijdgenoten. Dus dat zijn albums die uh, de, dezelfde maand zijn uitgekomen. Ik kon niet precies 1 juni vinden. Maar de, in ieder geval wel albums die allemaal zijn uitgekomen in juni 67. En uh, daar zitten hele leuke dingen bij. Die gaan we draaien. En dan als uh, klap op de vuurpijl. Uh, het laatste de nieuwe remix uh, uh, versie van Sgt. Pepper. Uh, uitgebracht op vinyl. En uh, uh, nou, die heb ik morgen dus bij me. Dus die gaan we morgen ook draaien. Maar dat doen we in het laatste uur. Dus het wordt een, uh, een gedenkwaardige uitzending. Samen met Bart van de Meer, Bebsweer, Dolly's een viering. Die is er ook weer bij. Oh, maar. Ja, maar ik doe niet actief mee. Hè. Ik heren, ben er passief. Weet u nou waarom Dolly zo lacht vandaag? Je hebt stiekem aan dat lachgassie te snuif, hoor. Ja. Ik heb al die patronen lopen zoeken op het strand. Zonde. Ze waren het er een paar vergeten. Letten we even op haar, letten we even niet op mij. Ik ga weer even muziek draaien, word je lichtelijk gestoord van. Dit is George Harrison. Het nummer van George Harrison, waarin hij natuurlijk een en al verwijzingen heeft naar de tijd dat hij Beatle was. En de stijl van het nummer ook helemaal in, in, de, in de trant van I Am The Walrus. Zelfde effecten, dezelfde drum. Ringo Starr speelt er trouwens drums op. Dat ook nog. En als je naar de, de videoclip kijkt die hierbij hoort, die is ontzettend leuk. Die is echt heel leuk. En daar speelt Ringo dan ook weer een hele grote rol in. Uh, long time ago when we was fab. En dat was dus George Harrison. Het lijkt wel of een Beatle Maar ja goed, morgen is dat zeker het geval. Daar kunt u vast uh, van op aan. Dit zijn de Vreemde Kostgangers. De Roeiboot en ik. Maudouin de Groot. Henny Vrienden. En George Koijmans. Neem de roeiboot naar Maastricht en tocht van maanden op de maas. Sluizen open, sluizen dicht, alle tijd een eigen baas. Kijk daar de Bloevenstein op. Staat ze en je hebt nog dagen te gaan. Je moet iets doen na je pensioen, je moet iets doen na je pensioen. Anders vallen je ogen dicht. Maar dan roeien toch naar Maastricht. Op de linkeroever staat een boer. Hij rookt een pijp zoals het hoort. Hij zwaait en kijkt je zwijgen na en ploegt aan onverstoorbaar voort. De stromen moeilijk onze tocht, de boot en ik bezwoegen voort. De dagen glijden traaf voorbij, na maanden nabende. Namaste, Mama, maar ik naar Mama, maar ik naar De mooiste stad bij de ligt. Licht. Het was er een paar weken geleden nog, maar uh, het blijft gewoon een heerlijke stad. En het is er vandaag groot feest hè, in Maastricht. Want uh, Tom Dumoulin wordt daar vandaag gehuldigd ge ge vanwege zijn uh, overwinning in de Giro d'Italia. Dat gebeurt op de markt, vlak voor dat prachtige stadhuis dat er staat... Dus, uh, nou, dat is dik feest in Maastricht. En ze hebben er goed weer bij. Dat ook nog een keer. En uh, dan is het een klein uh, hopje als je van Maastricht naar Zoutenlanden gaat in Zeeland. Ja. Ja. Is... dit is van het nieuwe album van Bluff. De koud trotseeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je aardappel. And I'll see to be here Ik ja, ben blij dat je hier bent. En niet daar. Uh... En niet daar. Uh... Ja, stel dat jij in Zoutelanden zou zitten. Dan, uh... dan hebben we geen verbinding. Nou, dan had je een boer bespaard gebleven vandaag. Dat kom, wel. Kom, kom, kom, kom, kom. Goed, maar ja. daarom heb ik ook even wat. Uh... Goeie Nederlandstalige muziek nog even gebruikt. Even de tegenover te te laten horen dat het wel kan hoor. Ja, ja dat is je... tegen Pompidon, tegen <laughs> pompidom. Maar goed, dit was Bluff van het nieuwe album dat vorige week uitgekomen is. En dat heet Aan, gewoon aan. En er staan best hele mooie liedjes op. En dit is er eentje, die heet Zouten Londen. Jawel, Zouten Londen. En daarvoor natuurlijk uh, roeiboot naar Maastricht van de vreemde kosthangers. En dan zit het er alweer op. Ja, ja, ja twee uur zijn alweer voorbij. Ja, het vliegt he? nog Ik had trouwens de luisteraars nog een berichtje beloofd over uh, stichting De Vrije Horizon. Die gisteren naar de Raad van State is gegaan in verband met het windmolenpark dat gebouwd gaat worden. Daar hebben ze bezwaar tegen gemaakt. Maar ik ben niet aan toegekomen om dat uh, rond te krijgen, dat, dat artikel. Dus daar gaat morgen mijn zeer gewaardeerde collega Sidekick WEB uh, u alles over vertellen. Oké. Okay. Nou, dat houdt ons spannend. Goed, in ieder geval, uh, dit was het voor vandaag. Morgen hebben we natuurlijk onze speciale uitzending. Uh, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Sgt. Peppers. Vier uur lang samen met Bart van der Meer. En mocht u erbij willen zijn, mocht u in de studio even mee willen kijken, kom gerust langs. Beatles fans zijn zeker welkom. Mensen die misschien leuke verhalen hebben over die, de, dat album, dat specifieke album. Nou, uh, kom ze gerust vertellen. Tolweg Tina, vanaf 12 uur. En de koffie staat klaar. Zo is dat. Bedankt voor het luisteren voor vandaag. En tot morgen. Tot morgen. En geen lachgas meer morgen.